We gaan verder. We hebben nog een klein stukje te gaan om dit, deze oort af te maken. Dan zullen we zien verder. Hasulam de rechterkolom, De regeldei. We zeggen er. Migdal gaat wechule Migdal ze. Hoe soort Fir <speaking in the world> and that is what he said, his oversight. Bij monden van die ijzelverdrijver. Migdal had we hullen, we hule de een toren. En kijk naar het woord toren. Migdal komt van het woord gadol, van groot. Eentoren toren enzovoort. So Dubbel punt. Migdal ze deze toren. Hoe zot. Let op, vier, heichale Mashiach. Dat is het geheim van de zaal van de Mashiach. We dat is is Hij vertelt waar hij vandaan komt. En dat moeten ze dus aantrekken. We zei, shomer En dat is wat hij zegt. daar bij, dat daar wonen. Kadu kut de heilige gezegend, is hei. We had miskana en de ene arme vijf. Het Er erg diep, diep, diep. Goed kijken wat hij ons vertelt. Over de Mashiach. Kia Mashiach. Hoe zot oni weroche valchamor? van de Mashiach de bevrijder. Hoe zot. Ani, ah, Ani, mm. dat ik altijd heb altijd geleerd Oni. Oni is ja dat, Ani. Ani. Uh, de Mashiach is... zelfstandig naamwoord. voor Oni, ja. Ani en Ani is dan bijvoeglijk bijvoeglijke naamwoord. Want de Mashiach is de, het geheim van Ani, van uh, de arme. Hij is arm. Veroghef alle amor en rijdt op de ijzel. Punt. Hij verklaart ons niet wat het is. Het is bijzonder diepe, diepe dingen. Uh, hoe kan je dan ja, de bevrijder moet je dan zien als in triomfantelijk op zitten op de troon en met, met een enorme zoals men dat ziet in uh, die, zoals men ziet hier op aarde, dat welke, welke eer gegeven wordt aan al die religieuze uh, poppetjes, ja, die dat geweldig, triomfantelijk een mooie kleren en terwijl het staat geschreven bij Zacharia, bij profeet Zacharia, dat Moshe Moshe is aan arm en reed op een this umash mechane who rav vaykar who kistam migdal zeif en bavir hubina this umash mechane who and at feit that, that he numbed him there is a, there's a uh, place the migdal the torn Ravikara, groot en, en waardevol. Hoe is Kista Migdal? Want een gewoon, gewone uh, toren, gewone toren. Als je zegt gewoon Migdal, gewoon toren, gewone toren. Zeven hier die scheert in de, in de lucht. Zoals. Dat doen. Omhoog, naar beneden. Hoe bina? Dat is bina. We weten dat, ja? Bina is goed opletten. De bina is, heet uh, migdal porregba vir de toren, die scheert, vliegt, scheert in de vlucht. Wat betekent dat? Want die... wat doet de jers so States? steeds? omhoog, verbindt zichzelf met de Bina, en dan weer om, en dan weer naar beneden. En ook Abouima, wat doen Abouima als die Gadlood willen, mogen moeten aantrekken voor voor de voor de zon. Die moeten ook, die steegt ook naar de naar de uh, de hoofd, terug naar de hoofd van de Arigha. Dus de Bina is is de gewone gewone toren, is gewo gewone toren die die Hangt als het wam hangt en uh, scheert in de lucht. Dat is bina. Punt Awal Kaan. De Kai Al Acht. Hey chalo. Shella Mashiach. Al ken oto Bashem neechen. Miktal had. De Parejach Bavira. Ravje karp. Maar hier is een toevoeging. Let op. Awalkan maar hier, dekai, dat het slaat op de zaal van de Mashiach. Alken, daarom, met zagen oto, hij hem aan, bashem in de naam van Migdal Ha, de ene toren, de Pareja Bavira, die scheert in de, in de lucht, en dan nog daarbij twee woorden. Raaf, weikara, groot en waardevol. Dat is extra. Punt, we zijn zomer. Tien. We bed, motavi, we galina metaman Elf. We Anna tien dubbele punt. we, we zeshonderd. And that is what he zegt. Tien we atar. And that is the plaats van mijn woonhuis. De huis het huis mijn woonhuis. We gelie, gelie met een man. En ik werd daarvan, daaruit verbannen. 11. We anna taien Gamre. En ik ben. Uh, en ik uh, begeleid. Hezels. Uh, dus ik werd gestuurd van die. Let op, wat hij zegt eigenlijk. Ik werd gestuurd van die. Van die plaats. Van mijn huis. Dus van die toren. Om. Uh, te, nou, voor, voor jullie om. Om. Uh, Eiseldraver te zijn, want hij ook de Rave Menonasaber zijn plaats is ook in de Elf. En daarom is het ook zijn, zijn plaats zijn migdal is ook dus hij komt ook van de het ketter. Makom Moshavi. Hu Bamigdal. Twaalf. Avarach Shavu Nifla Mimeni. Mo dertien 13 mikodem lachem taf, tav Aila Legabai Elif nadde de punt Makom Moshe vide platz For van mijn nederzetting. Van mijn huis who, by migdal, is, let up, is, by migdal, is in the torrent, in the torrent, in in the, in the, in the, in the torrent, the cat, ket, the cat, the 12th, ava yachshav, mar who, many, it is too, it is too fail for me, it is wonderlijk for me, it is too wonderlijk for me, it is this, nifla, betekent, that it, that it, onbevattelijk is, Wonderlijk betekent, onbevattelijk er staat geschreven dat uh, de mens mag niet, uh, niet uh, proberen te weten komen wat niet menu. wat boven zijn, wat wonderlijker is dan de mens, de, wat de mens aan kan. zo staat het. Dus dat is wat hij zegt. Awaarach shav maar nieuw. hoe niet Deze deze plaats, mijn plaats, mijn woonplaats is is boven mijn is gaat boven mijn bevatting. Ik kan dat niet bevatten nu. Omdat hij nu bevindt zich in de Ibor vanwege die twee reizigers. Kmosha maar dertien mikodem lachen, zoals hij zei, daarvoor. Dat hij, dat die goed is. En dus het huis. De plaats waar hij woont, En waardevol. liggen bij. Voor mij. Punt Ki 14 Galina. Met een man. We aan het taaien. Want ik ben gestuurd daar vandaan. Weggestuurd daar vandaan. We aan het taaien. En ik ben begeleider van de ijzel. Ik voel het erg hoog wat ik, wat ik nu doe. Ik voel geen kracht om verder te gaan. Ik bedoel, ik zal iets anders vertellen. Maar ik bedoel, verder dan zal ik alleen maar woorden uitspreken. Ik iets anders doen. Misschien komt het wel iets. Maar ik bedoel, het is de plaats van... Het, kijk, moet je zo zien. Het geestelijke in de zomer is niet vertellen of niet iets lezen, et cetera. Het is op een andere manier. Ik bedoel, het geven van het, het geestelijke, dus ik bedoel wat ik doe, en ik leer van mijn leraar van Ari, alleen van de grootste leraar, en zo ervaar Ik het. Ik zal ook een beetje vertellen hoe dat, en bij jou gaat misschien al wel eens verteld hoe dat zit, hoe dat gaat in, hoe dat zit, op welke manier ook ik geef. Probeer te geven op welke manier. En zo so deed ook Ari. En zo so de hele Zogar is op die manier ook de bevatting van die kabbalisten van de Zogar ook op die manier plaatsvindt. En zo so moet het ook. Dus niet hier iets doen, maar wat je leert moet je daar, daarvoor gaan. Dus wat we leren nu over deze plaats van de atik, van de uh, ketter van de, eigenlijk ketter van de Absolute, Ik moet daarvoor gaan. Anders heeft het geen zin. Anders zijn dat alleen maar woorden. Het is geen kabbala. Dus als ik daar ga, dat hoeft niet per se te betekenen dat ik ga al, dat ik kom daar, dat ik als het ware bereik al die, deze plaats van de werkelijk de plaats van de attic van de absolute. Maar ik verbind mij naar eigenschappen daarmee, waar ik ook sta. Duidelijk, mijn plaats kan lager zijn en veel lager zijn, doet er niet toe. Waar mijn plaats is. Maar ik moet wel in de ketter komen van de trap waar ik om van de ketter te ontvangen. En de ketter is iets waar. De plaats van de ketter waar hij vertelt is de plaats waar geen wied is. En geen wied betekent er is geen, absoluut geen uh, wensdikte. Dus niets aards kan daarin zitten. En dat is een beetje zo, een beetje zo wazig. Niet wazig, maar het is, uh, je kan het niet forceren. En. Uh, ik wil een beetje zo daarover, daarover vertellen. Een beetje misschien dat jij begrijpt hoe dat gaat. Ook op onze lessen. En zo hoe Ari dat doet. En hoe ook... Moet het... Hoe op welke manier het gaat werken. Ook jij moet het ook proberen steeds dat te doen. Stap voor stap. Wanneer ik lees op onze zogerles. En niet alleen zogerles. Ook thuis. Wanneer ik thuis bijvoorbeeld geef... Voor uh, de computer. Ik zit daar in mijn kamertje en ik geef de, de nachtles. Het is lager natuurlijk. Veel lager dan de zoger. Maar ook dan moet ik het halen. Net als Moshe, die haalde de Torah naar beneden. Het is niet van hem. Moshe was een, was een, een kleine joch. Ik bedoel, een klein manneke. Het was niet een, zoals uh, so men hem afbeeldt. Een kanjer en zo. I was geestelijke en hij was geestelijk, kan je, en hij ging daarvoor. Hij wilde overwinnen. Hij was zeer nieuwsgierig. Om het geestelijke te halen, moet je nieuwsgierig zijn. Niets anders. Je hoeft niet, je hoeft niet brains te hebben. Je hoeft niet helig jezelf te wanen. Je moet nieuwsgierig zijn. Oké? Okay? Nieuwsgierigheid, dat is, heb ik voor het eerst misschien, noem ik deze voor dit word. Nieuwsgierig moet je zijn. Moet je steeds kijken, nieuwsgierig zijn. Niet, ah, ik weet het wel, of ja, ik ben moe, maar waker blijven voor nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid moet jou boeien om verder te gaan. En wat zal morgen zijn? Wat ik ook bijvoorbeeld. Elke dag denk ik, oh, ben ik van, denk ik, nou, niet altijd zo prettig ja, voel je van binnen, maar welke trap je mij wacht nog? Moet je nieuwsgierig blijven? En die nieuwsgierigheid geeft levenskracht. Dus nieuwsgierig, nieuwsgierigheid, dat was ook uh, trouwens uh, uh, de voornaamste uh, eigenschap van Einstein. Hij, was niet, uh, niet, hij onderscheidde zich niet door, door, van andere natuurkundigen, uh, door talenten, etcetera. maar hij was geweldig nieuwsgierig. Nieuwsgierig je. En dat brengt de reding en alles. En dat is ook wanneer ik dan op de les, laten we zeggen op de les. Wanneer ik dat lees, dan maak ik mij verbine, van binnen dan naarmate wat ik lees, maak ik mij ook uh, breng ik mezelf in overeenstemming. Eh? Ook een beetje zo so zeggen dat, net als dweil. Maar dan omwille van, net als wat hij ook vertelt, van Iboer. Ten aanzien van hem, van die twee reizigers, maakte hij zichzelf tot, tot Iboer, ja. Zo, so, ik moet ook op diezelfde manier doen. Waarom? Het is op die manier, alleen op die manier kan overdracht plaatsvinden. Niet dan alwetende verteller, ja, de leraar met veel autoriteit, met een grote lange baard, <lacht> met een lange, lange haar, yes. We hebben, uh, maar uh, alles moet het moet op de manier zijn dat het uh, overdracht moet plaatsvinden. En dat is alleen overeenkomst en regenschappen van binnen en niet het uiterlijke schijn of allerlei andere dingen dan het uh, uit, uiterste, uiterste vertoon van een geroeachtig of allerlei andere dingen, dat moeten we vergeten, hebben we dat absoluut niet nodig maar hoe vindt het plaats ik wil u vertellen hoe de, de, het mechanisme daarvan en moet je ook zo op die manier zelf leren dan helpt het jou als ik, als ik lees de zog dan ga ik daarin leven ja? dan ga ik dat die, dat niveau probeer ik dan te eh, beklimmen hoe gaat het dat beklimmen dat gaat zo ik zit hier normaal bij het beginnen van de zogerles. Lichaam, mijn lichaam en mijn, de hele mijn shama, de hele mijn ziel is bij mij. Ja, alles is binnen. Vol van mij, van, alles is binnen mijzelf. Nu begint de zogerles en ik ga mee met de zoger. Dus het leeuwendeel van mij, die gaat omhoog. Van mij bedoel ik van mijn levenskrachten, van binnen. En in mijn lichaam blijft alleen wat men noemt kista de chayuta. Kista de chayuta. Dus dat is in het Aramees van kista de chayuta. Weet je, kista. Dat is bij iemand is kista, maar dat is kista kista de chayuta, betekent een kleine fractie van de ziel blijft nog over in het lichaam om het lichaam niet dood te, te laten gaan. Dat blijft in mijn lichaam. Want de verbondenheid bestaat dus tussen mijn ziel die opgestegen was, waar dan ook, en mijn lagen stukje van mijn fractie, van erg grove, grove stuk van mijn ziel, van nevers bleef beneden waken in het lichaam. Mag niet uitgaan, want dan is het dood. Op die manier ging dood bijvoorbeeld Yehuda Aslak. Hij was geboren op de Yom Kippur en ging dood op Yom Kippur. Hoe ging je dood? Hij was op de Yom Kippur. Hij ging zo so ver bij Abou Yim. Kom je daar? En hij ging niet op de manier zoals wij dat normaal doen. Als wij leren dat. Dat wij leren. De, zoals ik jullie vertel. Dat een klein stukje blijft. Toch in het lichaam. Maar hij ging zo. So, hij wilde graag zo so verenigen zichzelf. Uh, op die dag. Op die bewuste dag van zijn geboorte. Want op die geboortedag. Dat betekent dat ook de hemelen gingen voor hem open op die bewuste dag wanneer hij geboren was. Hij was geboren op de Yom Kippur, zelf. Dus die krachten had hij in zichzelf. En op dezelfde dag ging hij langs dezelfde traject weg. Dus hij ging in zijn, in zijn overgave zo ver, dat al zijn ziel ging vertrek, vertrok en alleen maar lichaam achterbleef, Zelfs zonder de kiste de gehuwd zonder dat klein stukje van de nefers dat onderbleef in zijn lichaam waken zodat de, de, so de mens niet helemaal so het leven zou niet helemaal uitgeblazen zou so zijn eh? en daarom is het ook bij mij is het precies hetzelfde gebeurd, dat mijn ziel is daar, het merendeel is daar, waar het is en hier beneden zit eigenlijk een lichaam dat onrein is lichaam is, komt van het, van het onreine systeem van, van krachten dus het merendeel ziet iets dat niet heilig is begrijp je? Helig, dat men al, altijd denkt dat uh, de mens die, die het heilige geeft, dat die dan heilig is, maar op dat moment mijn heiligheid vertrekt omhoog en beneden blijft alleen maar lichaam, een klein stukje dat, van dat grove nevers in mijzelf en daarom, op dat moment is een verschrikking om te kijken naar wie jouw les geeft. Hoe? Omdat, mijn vrouw vertelt ook aan mij thuis, dat ik thuis, wanneer, want zij ziet ook, wanneer ik de nachtlessen geef en ook de Russische lessen geef ik ook aan onze Russische, Russische enkele studenten via internet ook. Dat zelfs wanneer ik de nachtles geef, want dus wat is de nachtles? Een half uurtje van Shlavia Salaam. Shlavia Salaam is niet het niveau van wat wij hier leren. Dan zegt ze tegen mij dat over mijn gezicht dat zij ziet. Ik kan het, ik zie het zelf niet. Dat het begint met fronsen van mijn voorhoofd. Dan beginnen de wenkbrauwen te dansen. Om en om. Om en om. En dan gaat het over naar mijn neus. En de neus begint te draaien. Dus, yes, allebei begint pirouetten doen. Naar links, naar rechts, en dan weer naar boven, naar beneden. Well, en ik zie, ik voel het absoluut niet. En dat komt op mijn ziel, omdat mijn ziel, ik ben niet meer krachtig. Als ik normaal loop op straat met mijn vrouw of iets zit thuis, heb ik absoluut dat niet. Maar hier is iets it, wat boven mijzelf is, boven mijn krachten. Al mijn krachten zijn al boven. En beneden zit alleen maar een klein beetje nevers. En en, maar van boven wordt de invloed uit te oefenen, natuurlijk naar beneden. Van die krachten die ik uh, haal van boven. En daardoor trilt het lichaam. En ook de, ook de lippen dan, ook de hele kaak gaat, gaat bewegen. En ik voelde niets. En ook de tong dan, die gaat uit. En die begint ook rondjes maken. En alles. En dan ook de hand, etc. En dat komt juist door dat, omdat op die manier heb ik geleerd, dat alleen dat de enige manier om te scoren in het geestelijke, is dat. En daarom, kabbalisten geven niet lezingen naar buiten, gaan niet, ik bedoel normaal gaan ze niet naar, ze proberen wel, ze willen graag dat geven aan anderen, maar het lukt niet. Want er moeten speciale mensen zijn, want de mensen willen graag charisma zien. Die willen graag een krachtige man zien. Terwijl we zien dat Mashiach is, Ani arm en zit en rijdt op een ijzel. Alleen op die manier verkrijgt de mens zijn redding. He? En. Het enige, kijk, wat ik. Wie, wie, wie ook zo was. Eh, ...niet uit de wereld van de Kabbala... ...was Einstein. was ook zo... ...ik heb veel affiniteit met... ...ik heb meer affiniteit altijd gehaald, gehad... met hem meer dan... ...met al die traditionele rabbis. Want... Hij was, ...hij was een grote man. Ik bedoel, eenvoudig. Eenvoudig, zeer eenvoudig. Eh, hij was wetenschapper. Ik, ben, ik, wou, ik wou mij niet als wetenschapper. Ik ben nog wetenschapper... ...nog religieus... Want de realiteit is tussenin. En hij begreep ook dat er... Hij begreep het ook dat het... Alleen wetenschap... Hij zei ook zelf dat wetenschap is... Mank... Kan je zeggen? Mank? Kreupel. En religie is blind. Dus hij zelf... Zei, hij zelf wist wel dat die... Nog die, nog de andere... solaas bieden. Maar hij was ook zo... Hoe was hij? He? Ook hij wanneer toen hij had over zijn relativeringsleer relati relati en ook yes. eh? relativiteitsleer yeah. huh? theorie en hij eh, schreef ook de unificatieleer. Hij haalde het niet. Uh, dan ook dan was hij ook zo so zijn hoofd draaide zijn tong kwam naar buiten. Het was geen comedie, Het was zo omdat hij was de, de ik, ik noem, ik weet, voor mij is hij de enige, de grootste uh, wetenschapper aller tijden. Ook tot de komst van de machine zal niemand waarschijnlijk zal, zoals hij. Men begrijpt nog steeds niet wat hij had ontdekt. Nog steeds niet. En ik zeg, alleen vertel ik dat jullie, dat jullie begrijpen dat, hoe, hoe, welke manier hij... Wat hij uitwerkt. En ik, ik, ik kan u vertellen waar hij het gekomen was. Niemand weet het. Dat is een enorm geheim. Wat ik, wat ik, maar misschien is het leuk om even een paar woorden daarover te hebben. Dat jullie dat begrijpen hoe dat zit. Want hij kwam op de grens. Aan de grens. Hij belandde. Hij kwam omhoog. Aan de grens van. Uh, het aardse. Aan de grens van de kosmos. In zijn. In zijn bevattingen. Dus hij kon het ook beschrijven. Niet alleen beschrijven. Maar ook door, die, door wiskunde, wiskundige formules. Hij kon het ook be, be, be, uh, hoe zeg dat, beschrijven. En hij was de enige wetenschapper die niet met zijn kopie werkte. En dat is geweldig. Alleen op die manier kan men echte wetenschap bedrijven. Dus ook hij ging zo op die manier hij ging in zijn wetenschap volledig in in het hoge en hij boorde in, in het heelal, als het ware de hele heelal, hij boorde het gat in het hoofd hij boorde zichzelf de weg naar de states, states verder, verder in de uh, in de kosmos Hij was thuis, in kosmos, was hij thuis, voelde zichzelf ook net, al, net als in zijn eigen straatje. Op die manier, hij was... maar hoe, waar kwam die? Let op. En maar op die manier heeft hij dan zijn leer, en veel meer heeft hij beschreven. En er is ook een geheim, een geheim van Einstein, dat nog steeds niet ontcijferd is. Ik zal het u een beetje vertellen daarover. Ook de wetenschappers kennen dit niet. Ook de kabbalisten kunnen je niet vertellen. Wat ik jullie kan, wat ik kan je niet over Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij bereikt? En nu wil ik mee, samen met jullie, dat wij samen bekijken wat hij, wat hij had bereikt. Hij kwam niet tot het geestelijke. Dus wat is het geestelijke? Waar begint het geestelijke? Huh? Waar begint het geestelijke? de geestelijke wereld En waar beginnen. Asiya ja, precies. Dus de wereld Assiya ja, heeft een sfeerot. Onderaan is malchut, ja, de malchut, wat malchut, de malchut, de, de Asiya, ja, van de malchut, de malchut, de Asie, ja, Let op. Die is ook gestructureerd naar de tweede symptom. Dus van de malchut, de malchut, de Assiya. Ja, iedereen hoort het wat ik zeg. Ik wil niet optekenen. Ik wil, ik zou het nu zo optekenen. Maar dan goed probeer dat zelf opbouwen bij jezelf. Wat ik zou gaan u vertellen is, is. Is geen wetenschapper hier. Geen kabbalist van deze tijd. Niemand begreep dat. Niemand kan het jou zo vertellen. Natuurlijk zeggen jullie dat zo, Als ik zo vertel dan weten ze. Dan kunnen ze dat wel plaatsen. Dus malchudde de, de Asiyah. Ook is opgebouwd. Ook heeft ook tien sferot. Ja of niet. Dus, of vijf, zoals we dat noemen. Dus Keter gogma bleef in de. in de. boven de, boven de parsa. Hoe oh, zeg je dat? In parsa, we noemen dat boven, de punt, boven het punt van deze wereld. Ja? Het punt van deze wereld. En daar begint direct de. Asiya. Iedereen begrepen? Dus de Keter gogma ...van de malgoed, de malgoed van de Asia... Die, die, ...die is dan boven het punt van deze wereld. En binazi en in malgoed van de malgoed, de malgoed... ...ja of niet? Die zijn uh, gezakt naar wat wij noemen deze wereld. En dat is deze wereld waar het gezakt is. Dat is het hele heelal. dat heet deze wereld. Ja, deze wereld is de aarde waar wij wonen, waar we leven, de aarde, de galacticas, al die tot dat, totdat, dat maar niet met, totdat wij komen tot de, de plaats waar het materiële helemaal niet al tot nul, in nul verandert. Ja? Dat is, dat is dan, tot deze plaats is hij gekomen, maar niet tot aan. Geen andere is gekomen zover. So Eigenlijk uh, er waren twee grote natuurkundigen in de hele geschiedenis. Vele waren, vele bekwamen waren, vele voortreffelijke natuurkundigen, maar alleen maar twee genieën waren. Dat was Isaac Newton en Yitzchak huh? Newton Yitzchak was ook Yitzchak. En de tweede is die. Einstein. En kijk naar zijn achternaam Einstein. Einstein betekent steen. En steen dat is mal goed. En die mal goed als één zin. Dus de hele fysieke, uh, fysieke mal goed als het ware. Betekent fysiek betekent ook kosmos. Kon hij aan die Einstein. Dus was aan hem gegeven in de laatste dagen. Want dit is wij leven in een tijd van de komst van de Mashiach, en hij leefde in precies dezelfde tijd als Jehoede aarslag. Hij ook, overleed ook uh, Einstein in hetzelfde jaar als Jehoede aarslag, in 1955. Dus hij leefde alleen zes jaar ouder, uh, meer dan, maar precies dezelfde, omdat in dezelfde tijd werd van boven gegeven de onthulling, de beschrijving, eigenlijk de uitleg, de formule, de uitleg van het geestelijke, dus de sferot. Wat de Jehoede deed ten aanzien van het geestelijke en het materiële is ook een deel van, het, van, van de schepping. Dat werd gegeven aan Einstein. Dus wat heeft die gedaan, die Einstein? Die kwam tot, die, tot aan de rand van wat wij noemen dat deze wereld. Dus hij kwam daar bijna tot de punt van, die, ja, tot die, van deze wereld. En hij ontving dan het licht van die, die benazeerampinnen malgoed die gezonken, ingezonken waren in onze wereld. En die waren ingezonken in de plaats, wat wij noemen deze plaats, wat ingezonken was, waren, die benazeerampinnen malgoed. Dat is eigenlijk de, het verlengstuk van de geestelijke wereld Asiya. Herinner je nog, we hebben gezegd. Dat de aarde is, of de hele schepping, de hele uh, deze wereld, wat we noemen deze wereld, dat is dan onze aarde, et cetera, tot de geestelijke werelden. En daar, dat is eigenlijk de, het verlengstuk van de wereld Assia. En dat kunnen wij ook zien als uitwendige Asia. Iedereen begrijpt het? Inwendige Asia is boven de boven de punt van deze wereld, dat is de geestelijke wereld, maar de uitwendige wereld, Asia, dat is dan vanaf de punt van deze wereld, dus de kosmos, tot de kosmos, en daarin, in het in bovenste gedeelte van de kosmos, aanleunend tegen de geestelijke werelden aan, daar zijn ingezonken die binazen hieraan binnen malgoed van de malgoed, de malgoed van de asia En dat heeft hij die bevat, die, die Einstein. Dus door zichzelf gewoon een gat te maken in zijn hoofd. Dus helemaal niet met zijn verstand, want zou hij dat niet kunnen. Maar helemaal liet gaan daar naartoe. En deze plaats, wij noemen daar ook weer, als het ware de uitwendige Asia. Ja, uitwendige wereld Asia. De uitwendige wereld Asia kan je ook weer oba, ook zien als vijf, vijf parzufien, ja of niet? Alles kan je zien als vijf. Dus uitwendige Asia is ook Atik, Arichanpin, Abouima, uh, et cetera, et cetera. Dus hij kwam hij kwam tot in zijn bevattingen, tot de, uh, en wie, wie is de aardig nu? Wie bekleed aardig? Van de duidelijk de bina die ingezonken is in deze de wereld, die bekleed dan aardig. Binnen de aardig zit de binar. Dus die uh, Einstein, hij bereikte dus het niveau, huh? Nee, spreken nu van de bekleding lavouche, van wat er Ik. was van de wereld Asia. I, I, I, of Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Dus Ik. is Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. en Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik van de Malchut, de Malchut van de Asia, of de uitwendige Atik die bekleedt, ja, die onder de punt van, de, van deze wereld is. Natuurlijk, de atik de hele, de, hele, de hele, als het ware, uitwendige Asia is uiterlijker ten aanzien van de Binaz, en binnen Malchut, die ingezonken waren in, de, in deze wereld. Want anders, hoe zouden wij uit deze wereld kunnen, kunnen opsteken? opsteken, zonder die, dat die, die drie, die zijn ingezonken zijn in onze wereld. Dus hij kwam dan tot de, wat wij noemen dan Atik. het is nog niet, het is natuurlijk niet Atik. wij noemen dat Atik, de Atik van de uitwendige Asia, die dan aan de top bovenaan van deze wereld zich bevindt, ja, in de kosmos, als het ware qua krachten, Aan, aanleunend met de geestelijke wereld. En binnen die attic hebben, hebben we daar zag je dus de, de kracht van de bina. En de kracht van de bina is wat? Welke uh, de kracht van de bina is? Bina is is in numeratie is nummers. Honderden. Oké, okay, maar je Maar, maar, maar honderden. Ja, als we zeggen dan en, enkelingen dat. Nuko is een enkelingen. Zirantin is tientallen. Bina is honderden. Abu Wima tien. Duizenden. Duizenden. Arichantin tienduizenden. En atik? Honderden Hunderd. duizenden. Ja of niet? Honderduizend. Iedereen ziet het? Honderduizend. Uh, de Bina is de derde. Uh, in the Atik, here are four stadia. Vier stadia. Ja? Vier, vier stadia ja, of the. In the Atik zelf, we have uh, Bina, Zerampin and Nukwa. Vier stadia. Bina is the third. Yes? In the third. hoort The third, the third, dus this is from beneath. Then it uh, Atik, nu is 100.000, ja yeah, en 100, de sfera Bina is de derde, 300.000, ja yeah, de derde, is de derde, is 300.000. Dat hebben we ook geleerd. We hebben daar in de zoger, we hebben eerst geleerd in de zoger, het, beva het bevattingsniveau, Toen we hebben geleerd over de rabbihiya. Herinner nog, Rabbi hier wilde weten wat het niveau was van Rabbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. En we hebben geleerd dat zijn niveau was. Het absolute niveau is. Wat is het dan op absolute niveau? is? Vier stadia van de attic. Dat is dan 400.000. Ja of niet? Vier stadia. Atik is 100.000. En vier stadia 400.000. En we hebben geleerd dat dat Rabbi Shimon kwam niet helemaal tot die 400.000. Hij had, herinner je nog, hij had 370. in plaats van 400. 400 had je dan 370. en in plaats van die duizend, dus maal duizend, daar hebben we zo geleerd, niet geen duizend, maar 613. Dus hij kwam niet precies, dus de gar kon hij niet be, be, bevatten, maar de gar van de absolute, van de atik van de absolute, Maar, maar de Einstein had bereikt die, die denkbeeldige atik van de uitwendige Asia, van de Bina, het niveau van de Bina, dat is 300, 300.000, dat is tevens de top van de materiële wereld, van de, wat hij had genoemd, dat is dan de... de Snelheid, de, snel, de lichtsnelheid in het materiële, dus de, het zinnebeeld van het licht, het geestelijke licht, het zinnebeeld hier op Aarde is het materiële is, is licht, materiel, dat voortbeweegt zichzelf met de snelheid, de absolute, on, de absolute snelheid die onhalbaar is, en dat is dan 300.000 kilometer per seconde. ...dat is niet, haal, niet haalbaar is... Geen, geen, ...nooit zal het... ...gehaald worden... ...want dan komt het verder al... Materie, ...alle materie komt daar... ...tot nul. En hmm. dat is wat hij zag. Let op nu verder. Maar, ja, maar dat is dus de bina... ...dus de bina van die... die de denkbeeldige Atik... Ja. ...van die uitwendige Asia. Let op, dat is het top... ...dat is het topgeheim wat ik jullie vertel... Geen, geen mens weet het uh, te beschrijven. Ik, ik doe het erg eenvoudig uh, wat, ik, wat ik aan jullie vertel. En nu ga verder, let op. Ja, en ik ben geen natuurkundige. hoeft doet er niet toe, want vanuit de Kabbalah kan je alles zien. Kabbalah is, is het geestelijke, kan je alles zien. Je hoeft niet een natuurkundige te zijn, je hoeft niet, uh, uh, absoluut niet een wetenschapper te zijn. Vanuit de Kabbalah kan je alles zien alle problemen, in grote lijnen kan je het zien. Dus goed opletten. Dus, hij, is, hij dus kwam op het niveau van die denkbeeldige artik, van het uitwendige Asia, tot de Bina. En dat is dan 300.000. Dat is wat hij ook ontdekte. Verder kon hij niet, kon hij niet gaan. En hij verder kwam hij tot een, tot een, hij was versteld. Die uh, Einstein. Want verder zag hij dan de Gochma. Het niveau van de Gochma van de aardig. En hij was versteld, want hij zag de Gochma. En de Gochma is geen klie meer. En Gochma in de ketter, ja? Dat zijn geen kli lien meer. En dat is, dat is licht. Dus hij zag de kracht dat boven alle, alle denkbeeldige krachten uit kan gaan. Dat is wat we zien, soms kan je zien in die die de die heet het, Wars, die uh, films, die maken ze dan met, dat ze so, huh? Star Wars. Star Wars, ja, yeah, zo, so dat is wat ze zo dat Het is erg mooi, denkbeeldig. Mm -hmm. Dat is de kracht die ook hij zag, die fijne kracht van die, de kracht van de Chogma en de ketter van die denkbeeldige aardigd, hij zag het wel in. Het is, hij noemde dat ook de vierde en de vijfde kracht. Dus de derde kracht, dat is dan de bina. En de vierde en de vijfde kracht, dat is dan die gogma van die denkbeeldige aardig en de ketter. En hij zag dat het zo'n geweldige kracht was en hij kon het ook beschrijven. En dat wilde hij dat ook beschrijven in zijn unificatieleer. Hij kwam het niet, hij haalde het niet. Maar die heeft... Hij had ook... Aantekeningen ante, ante, gemaakt. Ze in zijn... Hoe zeg ik uh, hands, uh, het? Handschrift. Aantekeningen. Ja, dus hij heeft hetzelfde in, hen, in zijn manuscripten. En die manuscripten werden verborgen. Dat was net voor de oorlog. Voor de oorlog. En hij zag natuurlijk dat de Duitsers erop uit zou zijn om die aantekeningen, vooral in de jaren 43 of zo, dan de Duitsers zagen dat zij aan het verliezen waren. Dus zij waren op zoek, heeft, op zoek naar die aantekeningen. En natuurlijk ook de Russen waren happig daarop, en de Amerikanen natuurlijk, al die grote machten, die waren natuurlijk happig daarop. Indiana Huh? Wie? Ja, ja, ja, en, ja, en ik, ik vermoed wel, maar ik weet het niet, het is misschien, het is misschien een lashonera, het is misschien een kwai tong wat ik zeg, ik vermoed dat Israël weet wel van die krachten, ik bedoel, ik weet het niet, maar ik vermoed wel, maar ik bedoel, of, natuurlijk zij gaan het niet misbruiken, natuurlijk, het zijn keurige jongens, maar, <laughs> maar, maar het, die aantekeningen, die, die manuscripten van hem, die werden verborgen. En in Vatica. Ja, in Vatica. Ik weet niet of je dat kan ergens Ik heb het niet gezien, ik weet niet of je dat kan allemaal zien, lezen in... Goed opletten wat ik zeg. Het is natuurlijk lijkt wel op een sprookje. Het is altijd, altijd, met wat de kabbalist zegt, altijd lijkt op een sprookje. Maar die waren dus... ...vermoedelijk ver, verstopt... ...in de vatican. Misschien kan je dan ergens... ...in internet zoeken, misschien vind je daar... ...kan je dan... En, ...misschien vind je ergens dat, een beetje... In dit, ...maar het interesseert mij niet, omdat het niet... Het heeft niet met het geestelijke te maken. Maar alleen, wat ik wil alleen laten zien... ...dat ook hij had dezelfde... ...last van zijn tong... ...en van zijn neus en alles... ...alles ging bij hem dansen... ...wanneer hij spra, sprak... ...over die, die regio... ...het was niet eens een regio van... Het geestelijke, dat is alleen maar een regio van vlakbij het geestelijke. Maar het was natuurlijk een, een geweldige wetenschapper, dat die, die boven zijn verstand ging, toch wel boven zijn verstand ging uh, in, in het materiële. Dat is iets it. geweldigs wat ik in hem vind. En hij was niet religieus. En absoluut. Ik was niet religieus. Ik was wel. Huh? hij was, was dat, maar ik was. Huh? Ik was wel gelovig, maar hij was. Kijk, hij was wel gelovig, net zoals ik. Ik ben ook gelovig, maar niet religieus. Ik ben gelovig, maar niet religieus. Hij ook bijvoorbeeld. Hij, hij was bijvoorbeeld ook. Uh, hij vond bijvoorbeeld God in de in de werken van Spinoza. Ik bedoel, ik ook van de Spinoza vind ik. Vind ik, als, je dat, als vroeger, als, als, als jongeman, kon ik ook God zien meer in de Spinoza, in de werken van de Spinoza, die, die exgecom, ex-gecommuniceerd werd als Jood als, als, van de Joodse gemeente hier in Amsterdam. Hij voor de Ramchal, was, hij was geex, exge, ex-gecommuniceerd. En uh, terwijl hij was een keurige een keurige. Liefhebber van, van de God van Israël. Duidelijk. Maar het is geen religie. Maar het is net als muziek. Uh, Spinoza, de werken van Spinoza, het is net als muziek van Bach. Zo so is het ook beschreven, he, het goddelijke, net als. Het is ethiek is, uh, van Spinoza. Het is iets wat. Als ik niet, als ik niet iets. Als ik geen zoger zou hebben en Ari zou ik. Uh, alles mee toeweiden aan bijvoorbeeld aan Spinoza. Alles daar kan je vinden. Dat is ook genial, man.